het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 3 uur. Gert Luc met het NOS journaal. De tweede ronde van de presidentsverkiezingen in Afghanistan gaat door. Ook al heeft kandidaat Abdullah zich teruggetrokken. De verkiezingen zijn zaterdag. De Afghanen zouden moeten kiezen tussen Abdullah en de huidige president Karzai. Maar Abdullah wil niet meer meedoen. Hij heeft er geen vertrouwen in dat de verkiezingen eerlijk verlopen. Bij de eerste ronde werd op grote schaal fraude vastgesteld. Abdullah wilde niet zover gaan om op te roepen tot een boycott van de tweede ronde. Volgens de kiescommissie zal Karzai zaterdag nu de enige kandidaat zijn. De Afghaanse kieswet schrijft voor dat de tweede ronde sowieso moet worden gehouden. De Limburgse politie heeft zijn handen vol gehad aan een dronken Poolse automobilist. Die weigerde in helden te stoppen toen agenten hem wilden controleren. Tijdens een wilde achtervolging reed de Pol van 20 bijna twee politiemensen aan en ramde even later een politieauto die dwars op de weg was gezet. Kort daarna verloor de dronken automobilist de macht over het stuur en kon die worden aangehouden. De politie vermoedt dat de bestuurder geen rijbewijs heeft, en daarom is doorgereden. De Pol wordt beschuldigd van poging tot doodslag en rijden onder invloed. Wethouder Haan uit de Groningse gemeente Bedum stapt op op het bedrijf van Haan dat hij samen met zijn broers runt, zijn voor de derde keer illegale aangetroffen. Volgens Haan, die lid is van de ChristenUnie, is hij zelf niet in de fout gegaan... maar hebben de illegale hem en het bedrijf misleid met valse papieren. Morgen zal hij tijdens een extra raadsvergadering in Bedum toelichten waarom hij opstapt. Op het NK Schaatsen in Heerenveen heeft Annette Gerrits haar derde titel behaald. Na nou, verwinning op de 500 en 1000 meter was nu de snelste op de 1500 meter. Irene Wust werd tweede en Diana Valkenburg derde. En bij de 1500 meter mannen heeft Rian Ket gewonnen. Hij bleef Mark Tuitert en Stefan Groothuis voor. Sven Kramer eindigde als tiende. Het weer, veel wind en regen. Vanmiddag wordt het 13 tot 16 graden. De komende dagen, wisselvallig herfstheer. Maximum temperatuur 10 graden. Dit was het.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 I'm yeah. you yeah. I'm gonna In Kennemerland op twee frequenties live. Bloemendaal 105,8, Zandvoort 106,9. Dit is zondag in Kennemerland. Ja, want uh, we zijn weer uh, aangeland in het tweede uur. En we gaan ook heel snel eens even schakelen naar uh, de bergweg. Want uh, daar stond het net 2 tegen 1. En men is inmiddels begonnen bij de wedstrijd tussen Bloemendaal en de brug bij het voetballen. Bye. Aan de tweede helft, Jerk, En uh, hier staat het allemaal steeds 2 uh, tegen 1. Tegen maar Roemendaal heeft wel gewisseld. Dat betekent dat uh, Paul John erin gekomen is. En dat uh, Barry geplaatst raakt in de eerste helft. En Paul John is in de spitspositie uh, gaan, uh, gaan spelen. En dat betekent dat Kees nou, nu, dus nu de tweede, tweede wissel toegepast heeft. Dat betekent dat... dat uh, uh, dat Jeroen de Dikker eruit gehaald is. En uh, dat we daar aan een korving voor in de plaats gekomen is. En Bloemedaal gaat een aanval opzetten aan de rechterkant voor hetzelfde. Hier Via Sebastian Thomas. Sebastian Thomas terug naar Wilkins Klooster. hij Klooster heeft de bal zijn voeten. Gaat kijken denk denkt spelen. Plaatsen binnen weer Sebastian Thomas. Oh, yes. Sebastian Thomas. Die, die, die, die, die verliest van aan Norico de Maar het is die bal die gaat over zijn dan heen. Dat betekent we ingooi voor Bloemedaal. Hier hebben wij de hoofd van de middenlijn. Dat betekent dat Sebastian Thomas gaat kijken waar die de bal heen kan gooien. Sebastian Thomas. Snel. Wouter Snel. Pak je wel aan. Moeten we gaan spelen. Twee aang maanden nog een naar Paaltjo, uh, Paaljo. Paal Paal en er wordt er ook tijd gemaakt uh, op uh, Paaltjood door de nummer 12 van, uh, van de brug. Terwijl het hier aardig en het waaien en storm is en het regenen. Dus het wordt er niet leuker op om te gaan kijken. Dat betekent echt dat het nu herfst geworden is in Nederland. En dat het donkerder wordt hier op het veld van, uh, van, uh, van Bloemendaal. Maar we hebben nog geen uh, kunstverlichting. Maar dat betekent wel dus een vrij trap voor Bloemendaal dat het al shampoo -geest. Die zich daarmee gaat, uh, gaat er moeilijk. Ga je ter hoofde van, uh, van de dukhout van dat hij Komt die bal er ook. En zwaait eraf. En dan moet er gekopt worden. En is dus het die een goed kopt eigenlijk. Maar dat is Remco Klink die hem rustig op zijn handen kan pakken. En meteen natuurlijk in het spel kan gaan brengen voor de brug. Remco Klink heeft die bal nog steeds in zijn handen. Die is een stuiter. Is al ver gaan schieten. Schiet er ook ver mee. Want hij heeft de windvoordeel mee. En dat betekent dat die bal uh, goed doorzeilt eigenlijk. En dat er de Bas vervelde rustig die bal kan oppakken. En die in plaats van gelijk door naar Gijsjan Poelgees. Gijsjan Poelgees probeert dan te snel te bereiken. Die haalt die bal niet. En dat betekent dat nu Sebastian Thomas moet komen. Sebastian Thomas geeft de gelaat goed. Die kan het wel van die van die bal af. En dat betekent dat iemand pakt en dan eventjes stuit tegen, tegen Sebastian Thomas. En uh, er wordt een vrije trap gegeven aan, aan, aan Bloemendaal, denk ik. En dan komt de gele kaart. De gele kaart voor uh, Ricardo het waalster. Of krijgt hij een reprimand van de scheidszetter. Want dat hoort natuurlijk niet. En de scheidszetter houdt zijn kaarten nog op, op op, zijn zak. Maar gaat wel naar hem toe van, dat doen we niet meer. En anders ben je de sigaar. Want, uh, en dat betekent dat nu die ingooi genomen kan worden door, uh, door Bloemendaal. Door Sebastian Thomas. Sebastian Thomas gaat proberen hem al te snel te bereiken. Want het is Dus toch uh, Ricardo is dan toch daar uh, Bloemendaal... En die bal verliest en dan is daar ook al een korf die goed doorja. En ze bulk een klooster in één keer doorplaatsen, eigenlijk. Richting uh, de spitsen van Bloemendaal. Maar die kan er niet bij komen. En dat betekent dat Remco Klink die bal op kan pakken. Remco Klink neemt zijn dus tijd. Gaat kijken of hij hem gaat plaatsen. Plaats aan de rechterkant van het veld. En is de brug die daar kan gaan opzetten. Aan de uh, rechterkant uh, van het veld. Moet even kijken waar die bal heen. Gaat er richting de diepe spitsen. Maar het is Schrijsje poeg die die goed race Rijsie weghaalt. En is het Tim Joan. Tim Joon. Op aan de korting. Aan de korting. Op paalt Joan. De paaltje. Ik goed het goed dik tegen zijn benen. Maar dan afdoor gaan de zetten. En dat betekent dat de brug betekent overnemen. De brug komt erbij. Alleen oh, scouting hier weer goed tussen zit en meteen weer John dan was hij. John, ga door kijken. John, John in je rug Laten we dan richting zijn broer. En Paaltjoe? Kan Paaltjoe erbij komen? Nee, Paaltje kan er niet bij komen. En dat betekent dat de brug meteen weer kan opzetten. Via de rechterkant van het veld. En het is daar de nummer 12 die die bal kan opbrengen. Die gaat lopen met die bal. En die bal schiet helemaal door. Dat heeft geen enkel effect. En dat betekent dat we hier gevoel hebben. In de tweede helft een kleine 10 minuten. Met de stand natuurlijk nog steeds. Twee tegen één. Ja, de herfst was al ingetreden bij de Bergweg. Maar dat heeft hij ook al gedaan bij de Zomerzorglaan. Waar uh, wat bladeren op het uh, kunstgrasveld een beetje terecht zijn. Gekomen. De wedstrijd bij het hockey uh, tussen Bloemendaal en Den Bosch. Frits Reek, het stond net 0-0. Ik weet niet of daar al wat verandering in is gekomen. Alles uh, verandert, uh, Jaap. Uh, ik kan je wel vertellen dat op het kopje schijnt de zon, hoor. Oh. Het, <laughs> dat wel. Uh, het, het, kunst, uh, het kunstlicht is, uh, is aan. En uh, dat scheelt de slok uh, op een borrel. En uh, het scorebord uh, vermeldt 2 voor Bloemendaal. Daarover straks meer. En zojuist, terwijl Jerk bezig was met uh, Bloemendaal de brug, was het... Uh, Den Bos dat uh, twee strafcorners op rij uh, mocht uh, nemen. De eerste keer was een variant en uh, ja, hij ging erin. Uh, de nummer 22 of de nummer 23. In het schemerdonker was dat nauwelijks nou te zien. Maar we houden het maar op van Rosmalen. Die uh, de 2-1 maakte voor Den Bos. Uh, wel, uh, misschien eigenlijk uh, best uh, verdiend dat uh, Den Bos scoort. Want ze beweren het. Uh, ze vallen uh, als ze in de aanval gaan, doen ze dat met veel mensen. En als ze gaan verdedigen, dan doen ze dat ook met een heleboel uh, teamgenoten. Jaap Stokman, uh, om maar eens wat uh, te noemen. Twee keer gestrekt naar de hoek, een goede redding. Eerste keer bij een corner en de tweede keer was het Matthijs Brouwer die voor de Brabanders zomaar door kan lopen. Veel uithaalde, maar Stokman stond op zijn plek. En dan de Bloemendaalse treffers. Ja, ik zei het al in de eerste flits, Teun de Nooijer in de spits met links en met rechts uh, jongelingen. Het, het ging, uh, dit keer uh, ging het uh, aanval uh, volgens... Uh, het uh, concept, uh, dat de Neuer, die stond bij de tweede paal. En uh, ja, hij hoefde een min te tikken en dat was de, de 1-0. En even later een actie van Martijn uh, van Milo Je zag het doelpunt als het ware aankomen vanaf de rand van de cirkel. Haalde hij uit en doerman Vivaldi die, uh, was uh, kansloos. En dat betekende de 2-0. En, en zojuist uh, dus de 2-1, de tegentreffer van Den Bosch. We hebben gespeeld 29 minuten. Ook hier op het kopje is het regen. Vallen de bladeren naar beneden. Maar Bloemendaal uh, speelt uh, naar behoren... Het speelt uh, op de helft van de tegenstander en dat uh, zien we graag. Hier aan de rechterkant uh, probeert uh, Schuurman iets te doen, maar ook dat uh, gaat uit. Nou, ja, je hebt het met hockey soms, dan uh, gaat het bij vlagen, gaat het geweldig. En dan ook weer is het uh, lange periodes dat er eigenlijk weinig gebeurt. Voorlopig uh, zijn de spelers misschien weer met hun gedachten bij het slechte weer. Maar Bloemendaal leidt wel uh, aan het eind van de eerste helft met 2 tegen 1. stood in the rain You were always crazy like that I watched from my window Always felt I was outside looking in on you You were always the mysterious one with and cats. Excuse me ...tegen de brug. Jerk zeg het maar. En hier is de stand 3-1 geworden. Het was Kuit die het laatste zetje Het was een goede actie van Paul Joos, Die zag Kuit staan. Hij is op Kuit. En Kuit kon hem er zo in tikken. En dat betekent hierna ongeveer 17 minuten spelen in de tweede helft... ...dat de stand 3-1 geworden is. Ja. Nou, die Kimmer Shelter, die heb je denk ik wel nodig hoor, met uh, dit weer. Het is uh, echt in één keer uien wat, uh, wat het uh, is. Maar ja, het was ook voorspeld uh, vandaag. Een natte zondag daalt neer in Kennemerland. En dat is wel goed te merken. De wedstrijden Bloemendaal en de brug gaat gewoon door net gescoord 3 tegen 1. En ook bij de hockeyers kan men een beetje enigszins tevreden zijn. Want de rust is inmiddels ook aangebroken bij daar, bij de Zomerzorgelaan. Bloemendaal tegen de Bos staat 2 tegen 1. Met onder andere een aantal belangrijke rollen voor Teun de en nog een paar spelers. Hoe kan het ook anders? Want daar... Draait het dan toch altijd wel op uit. Dan uh, gaan we eventjes kijken naar uh, wat andere tussenstanden overigens. Dan uh, in die hockey uh, hoofdklasse, Want dat is ook wel even leuk om uh, te vertellen. Want hoe staat het dan met de concurrenten van uh, Bloemendaal? Uh, HGC uh, staat voor tegen Oranje Zwart met 0-1. Bloemendaal zoals gezegd tegen Den Bosch 2-1. Tilburg Amsterdam 0-1. Pino K tegen Laren, de uh, boosdoener van zeg maar, het verlies van uh, Bloemendaal afgelopen vrijdag, staat op dit moment 1-1. Rotterdam SCAC 1-2. SCAC heeft het moeilijk. Een aantal jaren geleden speelden ze toch gewoon bovenin mee in de hoofdklasse van uh, de hockey bij de heren. En Hurley tegen Kampong, dat staat op dit moment 0 tegen 3. Gaan we nog eventjes kijken naar het voetballen, want daar wordt ook het een en ander gespeeld. Zo, En dat is een goede opsteker voor alles wat maar met Amsterdam te maken heeft. Uh, laten we eerst beginnen met de afgelopen vrijdag. VVV tegen NAC werd 1-1. Hierveen Ado Den Haag 3-0. Belangrijke winst voor de Friese deze keer. Het is de tweede keer dat Jan de Jong zijn team winnend van het veld ziet afstappen. PSV Vitesse 1-0. Roda Twente 1-2. Het was moeilijke zegen voor Twente, maar het is er wel een. En dat is ook wel prettig. Nu ook Steve McLaren heeft besloten om nog een seizoen eraan vast te plakken daar in Enschede. En Groningen AZ kende een, een einduitslag van 0-1. Dan eerder vandaag wedstrijd, De klassieker tussen Ajax en Feyenoord. Het werd maar liefst 5-1 voor Ajax. En dat is dus een genadeloze afstraffing voor de Rotterdammers. Die met de staart tussen de benen dus kunnen vertrekken. Dan RKAC tegen Willem 2 werd het 0-0. Sparta tegen Roda Nek. Uh, Sparta Rotterdam moet ik zeggen. Sparta Rotterdam. Staat een beetje raar, want het is altijd vroeger Sparta geweest. Sparta Nek. 1-0 voor de Rotterdammers. Het is een tussenstand, want die wedstrijd is om half drie begonnen. en We gaan zo dadelijk al beginnen aan de tweede helft. En Heracles tegen Utrecht, die kent een tussenstand van 2-1. Dus ook een bijzondere tussenstand, want beide ploegen draaien bovendien een beetje mee. Utrecht uh, iets hoger als dat Heracles uh, van uh, gert van Beek. En dat uh, is voorlopig zeg maar de stand van zaken in de eredivisie. Straks gaan we weer even kijken hoe het is op de velden. Want dan kunnen we ook weer eens even kijken hoe het uh, met de tweede helft uh, staat tussen Bloemendaal en... Uh, Den Bos, wat het hockey, want er wordt nu gerust. Dat is nog niet bij uh, Bloemendaal en uh, De Brug het geval. Die zitten dus nu in de tweede helft. En die hebben nog, denk ik, een minuut of twintig te spelen. Nou, uh, even weer een stukje muziek draaien. We Madonna met Celebration. Doesn't matter and if it makes you feel good was dat. We gaan weer terug naar het voetbal bij Bloemendaal tegen De Brug. 3-1 en Tjerk kijkt in een half donker veld wat de wedstrijd verder aan het opleveren is. Tjerk. En Waar het hier steeds harder uit de lucht komt. Dan waar het wel met bakken uit de hemel komt. En waar een smerige overtreding gemaakt werd op Alekor. Door de speler van de Brug. Die ging bovenop de voeten staan van Alekor. Die sprongen gewoon bovenop. Gewoon overzettelijk eigenlijk. Ja, en dat hoort natuurlijk niet thuis. En de daar gaat nu dus naar de grensrechter toe om te zeggen: Heb jij wat gezien? Maar. Die heeft denk ik niks gezien. Want die stond met zijn neus de andere kant op. Maar het was een smerige overtrek. Dat kunnen we gewoon duidelijk wel zeggen. En uh, ja, de brug. Die moet natuurlijk een ander vaantje tappen. Want hun hebben natuurlijk niets aan het verlies. Dat kunnen we gewoon duidelijk zijn. Maar de schuiflepper. Zal nog een zware dobber hier gaan krijgen. Dat kunnen we gewoon duidelijk stellen. Want we hebben gespeeld een kleine 25 minuten. En die stand is nog steeds 3-1. En de scheidsrechter zegt: even rust, rust, rust, rust, rust, rust. Ja, ik besluit wanneer je dus weer mag gaan spelen. Maar het was een smerige, schandalige overtreding. Dat kunnen we gewoon duidelijk zeggen. En nu kan het spel weer hervat worden. En was er wel, ze kan die spel weer die bal weer in het veld gaan brengen. Richting Tim John. Tim John pakt het wel goed aan. We moeten het dan doorplaatsen. plaatsen. we kan niet doorplaatsen, maar dan moet Sebastian Thomas corrigeren. En de Skuit die goed erbij komt en die bal dus over de zijkant heen gooit en dat betekent dat ingooien voor de, voor, voor, voor, voor, voor, voor de brug en Bloemendaal moet bij de rest blijven en de scheidszitter zal continu moeten gaan opletten eigenlijk en de scheidszitter geeft hem toch aan de andere kant op aan Bloemendaal aan, aan nee, de, de bal is weg de bal is weg en dat betekent dat, die bal dus, dat er een nieuwe bal moet komen en dus... En dan komt hij eenmaal van de brug. Komt dan wel de snel, komt er goed tussen. Rit uit, Rit uit, plaatsen hem meteen door. Helemaal ver en ver van het doel gedaan. En dan is de is Rento Klink die erbij moet komen. Rentto Klink kan die bal aanpakken. Maar de staalt John die goed, uh, goed stoort. En dan de is van die in één keer doorgooit in één keer doorgooit naar Adenkorving. Naar de korving gooit hem te ver door. En dat betekent dat Remco Klink weer die bal in het bezit heeft. Remco Klink gaat kijken waar hij heen kan gooien. Gooit hem dan naar de zijkant toe. Naar de, de nummer 4 van de brug. Ja, neem me niet kwalijk dat ik de nummers niet meer helemaal kan volgen. Want het regent hard. En alle papieren die worden zeiken, zeiken ik dat. Dat kon ik hem duidelijk stellen. Dus Mark Uitendaal, die die bal doorplaatste. En is het daar Ricardo, uh, uh, uh, Ricardo de Waalster, die die bal dus niet uh, kan houden. En dus Joossofke die soeverein die bal oppakt eigenlijk. En hem kan gaan ingooien. Joossofke gaat kijken waar die Joost Hofke is er aan het kijken naar weer uh, er heen daar kan er niet bij komen. Dat betekent dat de, uh, dat de brug weer een bal, op het bal bezit komt via Ies Hakama. Die heeft die bal in bezit. En dan gaat die bal weer helemaal terug naar Remco Klink. Ja, dat levert geen gevaar op en is dus klinkt die meteen aan de zijkant uh, gooit. En het gaat de paal gewoon achteraan. Het is uh, de nummer uh, drie, Jurgen Barrevoets die die bal uh, probeert op te pakken. En dan gaat hij weer naar uh, de, dan gaat hij naar Barry Loerak. Barry Loerak. probeert hem in de spel op te spitsen. Doet dat dan ook. Of Freddy van Schijk. van Maar hij zit wel wat lopen. Die goed tussenkomt. En het is uh, Rick Kuijs. Die hem terugplaatst op, uh, op Gijs-Japool, Gijs, Gijs, We Aan de rechterkant van de wouders, Die kan er niet bij komen. En dat betekent dat die wel over zijn aan de gaan En dat die gespeeld hebben. Zowat een half uur. Met de stand uiteraard nog 3 tegen 1. kan het haast niet met Here Comes the Rain Again van de Eurythmics. Het herfst is toch echt nu begonnen en dat betekent ook eigenlijk meer of meer dat er ook de winter een beetje eraan zit te komen. De chocola, de warme chocola, zou toch wel een beetje gesmaakt moeten hebben in de rust bij Bloemendaal tegen Den Bosch, Frits of niet? Zeker, zeker, zeker. Uh, vijf minuten gespeeld uh, in de tweede helft. Uh, stand uh, nog twee van Bloemendaal en één van Den Bos. Uh, we hebben drie strafcorners op rij van Den, Den Bos uh, gehad. Uh, zonder uh, resultaat. Het geeft aan dat uh, ze in de kleedkamer toch uh, manier hebben gevonden... om Bloemendaal onder druk te zetten en te houden. Want de periode van druk duurt al een paar minuutjes. En dan uh, is het uh, voor Bloemendaal taak om uh, die counter te hanteren... Maar... Daar geeft De Bos niet op thuis, want ze gaan ook weer allemaal massaal naar achteren. En dan op het middenveld is Bloemendaal in balbezit aan de linkerkant. Moeilijk te zien wie wie is, maar de bal komt uiteindelijk bij Teun de Neur. Omspeelt zijn man over de 23 meterlijn, naar de kop van de cirkel. Aan de rechterkant wordt hij voorgeslagen door Doherty, maar die voorzet die gaat voor doelman Vival die langs. Bloemendaal probeert het voor het eerst in die uh, tweede helft iets terug te doen. Maar vooralsnog is het Den Bos dat druk zet. Het heeft nog niet gescoord. Maar de stand op het kopje is hier: 2 voor Bloemendaal en 1 voor Den Bos. Ja, en dat was uh, Frits uh, Reek. Dan gaan we naar uh, de buren op de bergweg. Want Bloemendaal uh, leidt op dit moment tegen De Brug met 3-1. Tjerk. En daar hebben een van De Brug. En De Brug schiet hem uh, ver langs het doel van Bas. En dat betekent dat Kees Nijus nu nog een keer gaat, gaat wisselen. De laatste wissel. En dat dus Tim Jones de aanvoerder eraf gaat. Die heeft een paar aans, flinke aanslagen gehad. En is het Tim Beren die erin komt. Die de positie gaat overnemen van, van Tim Jones. En dat is warm boos het weer. Dat kunnen we gewoon duidelijk stellen. We zijn allemaal zijk en zeiknat voor het eerst dit jaar. En dat zijn geen prettige omstandigheden. Om er natuurlijk naar te kijken. Maar ja, dat zijn de tijden. Dat kunnen we gewoon wel zeggen. We zitten te soppen in onze, in onze schoenen. En Tim Jones wordt belangrijk and voor zijn diensten. En uh, ja, dat betekent dat we hier nog te gaan hebben. Een kleine 10 minuten in deze wedstrijd. Met een goede voorsprong voor het bloemendaal. En nu kan uh, Bas Vervels het spel hervatten. Want Tim Beren is erin gekomen. En dat betekent dat Tim Johan uh, eruit is. En uh, dat dus uh, het spel hervat kan gaan worden. Bas van we gaan kijken wat hij heen gaat trappen. Trapt er dan goed richting, uh, richting uh, Paal Johan? Nee, dan is het Tim Beren. Tim Beren kan er niet bij komen. Dat betekent dat uh, de brug eruit is aan de rechterkant uh, van het veld. Komt die aanval van de brug. En het is daar heel goed weer Black Die die bal wegglijdt en is het Tim Beren die die bal meteen doortransporteert naar Paul Joon? Paal Joon aan de rechterkant van het veld. Krijgt twee mannen op zich, maar hij mag doorgaan van de scheidsrechter. En dat betekent dat de brug weer een aanval kan gaan zoeken. De brug aan de rechterkant van het veld, maar dat levert niks op. En die bal die gaat over zijn heen. En de scheidsrechter zegt: Ho, wacht eventjes. En, dus uh, komt hij hier, Gooi. Van Bloemendal uh, uh, aan de overkant van het veld. En het is uh, Joost Hofker die die bal kan nemen. Joost Hofker zal hem gaan gooien naar Tim Beren. Tim Beren komt hem door naar Paul Joon. Paal Joan kan erbij komen? Ja, Paul Joon kan erbij komen. erbij komen. Weer weer, weer, weer. En dan is het Woutersnel die er wij moet gekomen. En oh, dan komt die bal niet. Die had een via het jongen gemoeten. En dan is het nu de nummer 7 van, van de brug Marvin Welkens. die die bal van weer aan te plaatsen. Maar het is rik Kuit die nu de overtreding maakt in waakt het, in, het, in de middencirkel. En dat betekent een vrije trap voor de brug in de middencirkel. En het is de nummer 2, Barry Loerakker, die zich daarmee gaat bemoeien. Barry Loerakker legt die bal klaar. Gaat kijken, wat die willen plaatsen we meteen weer door naar de nummer 3. En, en daar zit eh, krik Kuit wederom weer tussen. En die plaatst wel over de zijlijn heen. Een ingooi voor. Uh... Voor de brug aan de zijkant van het veld. En het is de nummer 6, Van Vuurkant, die die bal snel gaat halen. En dit is het over aan de nummer 3, Jurgen Bernervoets. Jurgen Bernervoets gooit hem dan terug, helemaal naar de nummer 12. Dat is goed be beklag, die hem in gaat plaatsen. Maar dat is daar wederom beren die er goed tussen komt. Nou, is het jou. paaltje heeft die bal op zijn voeten. Wordt dan van de sokken afgehoven, de Barry Bloerakkers. En dan wordt er een vrije traf gegeven door de scheidszetter, precies op de middenlijn. En Paul John ligt even plat. En dan krijgt hij die bal nog een keer tegen zijn aangesteld. Door Stellen van de Brug. Dat is gewoon een frustratie. Door Jurgen Dervoets. Omdat je met 3-1 natuurlijk achter staat hier in deze wedstrijd. En dat we nog te gaan hebben. We gaan even deze aanval meenemen van Bloema. Kijken of het gevaarlijk gaat worden. Het is de Wilco Klooster die hem zal gaan trappen. Wilco Klooster gaat kijken. Plaats hem dan richting Sanderbeum. Sanderbeum aan de linkerkant van het Veld. Kan er niet bij komen. Is het de brug weer? En is daar Ricardo de Dalstaat die die bal oppakt. En is daar heel goed Tim Beren die er weer tussen komt. Die plaat. Toen bepaalt John. Paul John heeft de bal in zijn woord. Plaats hem even terug naar Sanderbeuk. Sanderbeuk. Die plaatst hem meteen goed richting Kout. Kan Kaarten erbij komen. Nee, dat is Remco Klink. En dat betekent dat we hier nog te voetballen hebben. Een kleine vijf minuten. Met de stand nog steeds 3 tegen 1. Goed, dat was Tjerk de Blauwe. We gaan over naar iemand anders die een voetbalverleden heeft. En dat is Marcel Schoorl. Marcel. Ja, ja. Ja, je hangt. En uh, je hebt net even wat klanten geholpen, heb ik uh, begrepen. Uh, ik uh, had net in het uh, voorgaande uur uh, van, uh, van, het, uh, van deze programma... ...had ik gezegd dat er voetbalkooien gaan verrijzen uh, aan de Tolle Straat. Jan-Pieter Heijenplantsoen, daar heb jij ook uh, zeg maar je winkel, de Oude Halt. Ja, dat klopt ook. Ja. En uh, je, je hebt je er toch behoorlijk hard uh, voor gemaakt om die voetbalkooien te laten komen. Ja, zeker. Ja. Dus echt een, uh, voor de veiligheid voor de kinderen en alles bij elkaar uh, is het gewoon... Uh, ook ...om daar uh, de, de, de veiligheid voor op te stellen. De woners ja. hebben al... Uh, uh, ...heel veel gedoofd hier in de buurt... ...dat betreft de ballen en alles... ...maar het voetbalpleintje wordt zo uh, benut... ...dat het zo'n succes is geworden... ...dat er gewoon een kooi omheen op komen. Ja... Uh, nou, werd er ook in dat, uh, in dat uh, nieuwsbericht van AB Radio melding gemaakt van... Nou, uh, je, bent, uh, je hebt uh, daar een voorzet toegegeven. Hoe reageerde de gemeente er eigenlijk op? Uh, is men een beetje enthousiast om meer van dit soort uh, voetbalpleintjes om te gaan toveren? We zijn op excursie geweest bij uh, Heemskerk. Ja. Yeah. En uh, die waren Heemskerk, was verbaasd. Hebben jullie daar nog niet alvast van die kooi staan? Uh -huh. En toen werd er gezegd nee, want we zijn juist hier kijken voor... Uh, voor En uh, Heemskerk hebben er al tien staan. Ja. Nou, dat is al heel wat. En uh, ze vertelden dus ook bij uh, wat de doelstelling is. En het is ook om het voor de kinderen een beetje in beweging te houden. En, uh, en ook om te sturen van jongens, jullie kunnen daar spelen. En, uh, ja, en dat hebben wij hier op Zandford nog te weinig. Ja. Uh, interesseer jij je daar ook een beetje in om juist die jeugd ook een beetje aan de gang te houden, zeg maar. Hè? Voor, uh, voor dit soort dingen. Hè? Uh, begint het ook niet op straat met een beetje sport onder elkaar? Absoluut. Dat ja? is de basis. Dat ja? is absoluut de basis. Ja. Lekker ook een, een, ook een richting hebben waar, waar, waar kan je sporten waar kan je dat beoefenen? Ik vind dat er veel te weinig van dat soort pleintjes hier op Zandvoort nog zijn. Ja. En onveilige pleintjes. Nee, maar dit wordt een veilig pleintje. Wordt een voorbeeld zometeen. Ja. En neem het pleintje van de BP. Dat is heel onveilig. Ja. Voor de kinderen die als de bal daar in een levensgevaarlijke straat... Ja. Je, kan, je wil het niet, niet voorwijzen wat er kan gebeuren als de bal daar de straat op springt... en zijn kinderen erachteraan. Ja, uh, dus, dus daar zou eigenlijk ook een soort van kooi om, omheen moeten komen. Zeg maar, wat... Uh, wat... Plaatsen verzinnen ja. waar uh, zo'n kooi uh, zou moeten komen. Ja. Uh, uh, neemt die gemeente de neemt de gemeente Zandvoort je daarin ook een beetje serieus, als ja. als je zegt van. Ik hoop het wel. Ja. Ik, ik, we zullen zien hoe dit uh, uitpakt hier. Ja. En uh, laat dit een voorbode wezen. Ja. Uh, wat, uh, ja, nou ja, goed, je bent ook organisator van bijvoorbeeld uh, dat, uh, dat voetbaltoernooi, wat altijd in de zomer uh, plaatsvindt. Dat is natuurlijk wel een prettig opsteker als dat straks in een kooi plaatsvindt. Leuk, een nieuwe uitdaging ook weer voor de kinderen. Ze ja. vinden het leuk, prettiger. En uh, ja, ze kunnen eens een keertje echt een keertje uithalen. En ja. de kooi is geluidsarm. Ja. Dus uh, nu, de vorige, nou, was geen kooi, maar de, de, de, de, de omheiding dat maakte ontzettend veel uh, herrie en ja. zo. En dat is nu allemaal uh, ja, goed geregeld daar, daar is wel over nagedacht uh, met, uh, met iemand die uh, daar het juiste materiaal voor gaat leveren. Ja. Nou, oké. Okay. Goed, ik zal je niet verder ophouden. Ik weet niet of er alweer klanten binnen zijn gekomen om uh, nog het een en ander te doen. Ja? Ik heb ze staan mee te luisteren. Ze staan mee te luisteren. Nou, <laughs> beter kan natuurlijk je niet. Weten als het uh, om voetbal gaat en kinderen, dan neem ik daar de tijd voor. Ja, dat, uh, dat weten ze. Dus uh, nou goed, Marcel, uh, ik dank je even voor de, de toelichting. En dat je je even hebt aan uh, de, de klanditie uh, kunnen onttrekken. En uh, ik wens je ontzettend veel sterkte toe met het uh, realiseren misschien van die andere uh, voetbalpleintjes. Ja. Dank Jij met je programma. Hè? Dankjewel. Okay, doei. Dat was uh, Marcel Schoorl. Ik uh, leg gelijk maar meteen die horen neer, want ja, hij heeft het uh, vreselijk druk. Deze baas. En uh, vroeger was deze baas ook uh, voetballer bij de SV Zandvoort. Uh, de voorloper van de SV Zandvoort. Zandvoort Marcel en Marzal uh, Schorrel. Uh, een van de mensen die toch zich hard heeft uh, gemaakt. Al wat ik al eerder in dit uh, programma had vermeld. Over de voetbalkooien die moeten gaan komen op een aantal plaatsen in Zandvoort. Nou, de eerste die uh, is onderweg. Die zal dus uh, komen te staan op de straat en hoek Jan-Pieter Heijplantsoen. Dicht in de buurt van het uh, Zandvoortse uh, treinstation. Dan nog even wat anders. Uh, want de New York Yankees die zijn met een 8-5 zegen bij Philadelphia Phillies in de World Series nu op een 2-1 voorsprong gekomen. Philadelphia nam op het werpen van Andy Petit in de tweede slagbeurt een 3-0 voorsprong. Maar de New Yorkers bogen die in de vierde en de vijfde beurt om in 3-5. De twee runs in de vierde inning kregen van de Yankees pas nadat de umpire de videobeelden had bekeken een novum in de MLB. En daarbij was dan ook te zien dat een bal van Alex Rodriguez gescoord als hongslag de camera geraakt had boven het rechtsveld. En A-Rod kreeg de home run alsnog met een man aan boord. En dat betekende dus nog een extra puntje voor... Uh, ik dacht het, nou, dan moet ik het even goed lezen... Voor uh, de nieuwe Yankees. Jason Worth uh, tekende bij de Phillies voor de twee solo home, home runs. Maar dat bleek uh, uiteindelijk uh, onvoldoende voor de Phillies... Om de achterstand dan alsnog om te buigen in een voorsprong. En gelijke spelen bestaan niet in het honkbal En dat uh, weten we allemaal als we bijvoorbeeld naar, het, uh, naar de Haarlemse honkbalweken uh, gaan... Volgend jaar is daar weer een nieuwe aflevering van. Uh, hoe dat uh, verder gaat uh, verlopen en of wij uh, als ZFM, Zandvoort en AB Radio daarin gaan participeren. Dat is uh, natuurlijk nog uh, voor de mensen. De programmamakers op zich uh, uh, al eventjes uh, uh, nog een hoofdbreken om dat te doen. Maar dat is nog ver weg. We zitten nu gewoon midden in de novemberregen. Je zou bijna kunnen zeggen, ik had ook iets van Guns N' Roses kunnen draaien. Maar niet helemaal uh, voor dit uh, programma. Goed. Dan maar iets anders, hier de Sparling van King. I'm waiting for my mom. You wanna and, did you want to be a winner? Did you want be an icon? Did you want to be famous? Did you want to be the president? Did you want to start a war? Did you want to have a family? Did you want to be love? Did you want to be in love? I never saw the light. I never saw Het loopt ook zo abrupt af. Spiraling van Kien was dat. Uh, we gaan weer terug naar het hockeyveld uh, aan de Zomerzorgenlaan met uh, Frits Reek. Die kijkt naar de wedstrijd tussen Bloemendaal en Den Bosch. Maar Frits, ik denk dat er iets veranderd is. Het is, uh, het is echt de wedstrijd geworden. Nog een kwartier uh, op de klok en de stand is 2 tegen 2. En misschien niet eens onverdiend in die tweede helft, want Den Bosch uh, presteert naar behoren Acht strafcorners. Uh, Mochten de Brabanders al nemen. Jaap Stokman die stond op de goede plek. Maar de, in, de inzet van degene die de, de corner mocht nemen bij de bos. Die was precies in een hoekje. En dat betekende de 2 tegen 2. En ja, de Paraplus zijn naar beneden hier gericht. En Bloemendaal die dit houten adem in. Want het voelt met de, de geschiedenis van vrijdagavond in het achterhoofd. Toen het mis ging tegen Laren, Dat misschien hier ook Den Bos voor een stunt zou kunnen slaan zorgen. Daarvoor hebben we nog een kwartier. Met uh, ja, Den bos in, in het geel en in het zwart uh, in de aanval. En als ze dat doen, doen ze dat met z'n allen. En uh, Bloemendaal verdedigt nu ook uh, massaal. Alleen de nooier staat op de 23 meterlijn. En het is het, uh, Den Bos dat als een soort uh, handbal aanval de, de bal laat gaan van tot stik en steeds verder opkruipt richting Jaap Stokman. En andermaal een corner uh, voor Den Bosch. En dat blijft toch een uh, gevreesd wapen. Het is al de negende van uh, de wedstrijd. Uh, twee keer uh, waren de Brabanders succesvol. En zeven keer was het uh, Jaap Stokman die iets aan die bal kon doen. We zullen die corner natuurlijk nog even meenemen. Het is altijd een, uh, een, een soort uh, zenuwensteekspel wat er vooraf gaat. Uh, de Beide uh, teams zijn in conclaaf. Degene die de strafkornen moet nemen, die staan in een zeeltje bij elkaar. En ook Bloemendaal die de strafkornen moet stoppen in de doelmond. Die uh, staan er uh, in, een, in een groepje bij elkaar. Scheidsrechter Ten uh, Tenkate staat er met de neus bovenop. Hij wijst met de hand uh, dat hij uh, genomen gaat worden. Hij staat uh, klaar om hem... Um, uh, ...aan te spelen en te stoppen. Maar er is een te vroeg uitgelopen door Bloemendaal... ...dat is ook een, een, een, een tactisch setje om dan te vroeg uit te lopen en zodoende zo zo de tegenstander uit de concentratie dan. Nou, beginnen we weer overnieuw. Uh, de, de corner uh, gaat gewoon worden aangeschoven, gestopt... ...en er wordt een variant en die gaat aan de rechterkant... ...gelukkig uh, nauwelijks te zien voor ons aan de rechterkant van de doelpaal voorbij. Je zou haast zeggen, Bloemendaal ontsnapt aan een uh, achterstand... Uh, ...maar zo is het uh, natuurlijk wel. Ze zijn in de verdediging, het is uh, pompen afzuipen voor Bloemendaal, letterlijk... Uh, in, het, in de eigen cirkel, maar vooralsnog is het op het kopje 2 tegen 2. Geen op hem geen flauw penul van plaats of tijd dromen binnen handbereik. Tegen elke richting in, behalve het verleden. Driog achter schaduw kan. haar kamer in de nieuwe stad: Liefde als een werveling. De zon bracht door het zolderraam op het. En die vol van vuur, In de volle strijd Ineens konden we twee, Een zwarte kraag van uitlaat gas shirt aan rug geplakt Hij wist de plaats en zijde weg Ze dansten tot hij dronken werd Ze haalt haar ronden door zijn haar hij schudt zijn hoofd om dit gebaar verbaasde of verbeelde zich maar de zon brak door de wolken op haar zij die altijd liepen in het donker zo. Een film van 1 seconde volgens niemand minder dan Martin Buitenhuis van Van Dikhout. Het is ook eigenlijk Van Dikhout. Kan ook niet anders, want die jongens hebben toch al wat hits op hun naam staan. Tot aan het nieuws van 4 uur deze instrumentale van Erik Priets en Piando.